De stem en maak kans op een CD. Wie is dit? Wie is dit? Het is inderdaad in meer dan 80% van de gevallen dat het de ouders zijn, en meer dan de helft van de gevallen zijn het de moeders. Heb je de stem herkend? Surf dan naar Altijdprijs.info en wagen gokje. Altijdprijs.info